4 uur. Dit is Radio 1 met Ger-Jochems en Tessel Blok. Europa moet militair steeds meer de eigen broek ophouden... dreigen de NAVO en Amerika, maar kan de Unie dat wel? En ondanks alle beloften zijn de lobbyactiviteiten van bank... nog steeds niet erg doorzichtig. <coughs> dat straks in de villa. Nu eerst het NNW-journaal. Raymond Serré. Het pensioenakkoord is zo goed als rond coalitie en oppositie hebben vanmiddag weer kort overlegd en morgen worden de puntjes op de i gezet. De fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP zijn het vanmiddag eens geworden over de manier waarop de aanpassing van de oorspronkelijke plannen wordt betaald. D66-leider Pechtold. De taak voor de fractievoorzitters was om vooral naar de financiële effecten van, van, van het weer veranderen van de premieinleg te kijken. En daar hebben we nu goed beeld op, omdat we natuurlijk ook de afgelopen maanden veel over de begroting hebben gesproken. Ja, dan, dan moet je ook wel weer dekking zoeken. Het kabinet wilde de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen van 2,25 naar 1,75 procent. Maar de Eerste Kamer stak daar een stokje voor. Het ziet naar uit dat het percentage nu op 1,875 komt. Mogelijk gaat een geplande lastenverlaging voor het bedrijfsleven niet door... en verder moeten pensioenfondsen misschien btw gaan betalen. Of er een akkoord komt, hangt af van het debat over het woonakkoord dat nu bezig is. Postbedrijven kunnen scanners van de douane lenen om pakketten te controleren op verboden vuurwerk. Dat heeft minister Opstelter gezegd in de Tweede Kamer. Dus ze worden aangeboden en tegen de postbedrijven wordt gezegd die kan ze lenen. Dus daar zitten we wel bovenop als staatskoers. Opstelten benadrukte dat het de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf is om werk te maken van deze controles. Onlangs bleek dat er duizenden pakketten met zwaar vuurwerk uit Oost-Europa via de post naar Nederland komen. Daarvan zijn al de afgelopen tijd maar honderd onderschept. Het Openbaar Ministerie had moeten melden dat het afluisteren van een telefoongesprek tussen staatssecretaris Teven en oud-VVD-senator van Rij is mislukt. Het schrijft opstelt aan de Tweede Kamer. De telefoontap mislukte door een storing. Omdat pas ruim een jaar later duidelijk werd dat de tap mislukt was, konden de gegevens niet meer worden opgevraagd bij de telecomprovider. Van Rij wordt verdacht van corruptie en het lekken van gevoelige informatie. Een man die in Vinkeveen een agent tot drie keer toe Mierenneuker noemde... heeft daarvoor terecht een boete van 500 euro gekregen, vindt de Hoge Raad. De man schoot de agent in 2011 uit toen hij bezig was met een verkeerscontrole. Omdat de man duidelijk de bedoeling had om de agent te beledigen... vindt de Hoge Raad de boete terecht. Zeker omdat er een groep jongeren om de agent heen stond. Die dus uh, zeggen in zijn gezag aangetast kan voelen als agent... En dat ondermijnt zijn gezag dan. En dat is iets wat voor een politieagent die moet optreden in zijn functie... Eh, natuurlijk toch iets wat hem eh, in de weg zit. Eerder oordeelde de Raad dat het woord mierenneuker op zich geen belediging is... tenzij het als belediging gebruikt wordt. De Nederlandse Brandwondenstichting krijgt een 3D-printer... voor het herstel van ernstige verwondingen. Met die printer kunnen neuzen en oren... met behulp van lichaamseigen cellen worden gereconstrueerd. Volgens artsonderzoeker Bos van het VU Medisch Centrum... zijn bij verbranding oren en neuzen extra kwetsbaar... omdat ze uitsteken en een dunne huid hebben. Met de 3D-printer kan een biologisch afbreekbare mal worden gemaakt... waarin het kraakbeen weer in de juiste vorm kan groeien. Deze mal wordt onder de huid van de patiënt aangebracht. En dan het weer. Plaatselijk nog wat regen. Maar het meest droog het blijft wel overwegend bewolkt. Het wordt 8 graden. Komende nacht in het westen en noorden mogelijk weer wat regen. Verder droog bij minima rond de 4 graden. Morgenmiddag misschien nog wat zon. Overwegend droog en dan wordt het ook 8 graden. Bij de ANWB zit Begin van de avondspits in het noorden van het land... zijn problemen op de A7, afsluitdijk richting Heerenveen. Die snelweg is helemaal dicht bij Sneek... door een ongeluk met wel vier vrachtwagens. Er staat file vanaf Nijland 4 kilometer. Het verkeer vanaf de afsluitdijk kan beter omrijden via Leeuwarden over de N31. Vanuit Amsterdam kun je beter omrijden via Flevoland. Op de A7 richting de afsluitdijk staat ook file door dat ongeluk... bij Sneek West 2 kilometer. Er is één rijstrook dicht.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 Met fysiotherapiepraktijk Hans Beentjes. Ja, nog even met Els. Hoe zit het met verplicht eigen risico bij fysiotherapie? Fysiotherapie wordt vaak vergoed uit een aanvullende verzekering. In dat geval valt het niet onder het eigen risico. Oh, Meer informatie vindt u op fysiotherapie2014.nl. Dank u wel. Rijdt u particulier? Profiteer nu van 1000 euro extra inruilwaarde. Daardoor is er al een ouders vanaf 17.650 euro. Kijk voor de voorwaarden op toyota.nl.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1... met zometeen ons economiepanel Klinkende munt, Maar eerst gaan we naar ons eurobureau. Donderdag en vrijdag is er een Europese top. Natuurlijk gaat het over de bankenunie. De slotakkoorden, zou je mogen hopen, van die bankenunie. Maar het wordt ook, en dat is voor het eerst sinds 2008, een defensietop. Europa moet militair steeds meer zelf gaan doen. Althans, dat zeggen NAVO en Amerika. Maar wil en kan de Unie... Ja, dat tijdens AD? Vertel eens. Ja, dat is de grote vraag. Hè? Kijk, Europa was natuurlijk heel lang gewend om gewoon een consument hè, van veiligheid te zijn. Maar ja, die laatste Amerikaanse tank die heeft ons continent eerder dit jaar verlaten. We moeten het allemaal zelf gaan doen. Dus worden we van consument een producent van veiligheid. Nou, dat is de laatste tien jaar uh, al best wel goed gegaan. Er is een hoop opgebouwd. Er zijn nu 16 missies. Vier militairen, twaalf uh, burgerlijke missies, civiele missies. Maar het probleem is, er gaat gewoon ontzettend veel fout. Met 28 uh, EU-landen is er een enorme versnippering op militair gebied, defensiegebied. En we komen gewoon militaire capaciteit uh, tekort. En dat staat allemaal op die agenda later deze week. Want het is op zich al opvallend dat er sinds 2008 eigenlijk nooit meer echt een defensietop is geweest. Nee, dat zegt, dus, dat Eigenlijk zegt dat alles. Ja, men wil eigenlijk met deze top vooral ook uh, meteen beginnen met uh, en, uh, de, ja, de frequentie daarvan te verhogen. Eigenlijk moet het uh, één keer per jaar, als het even kan, één keer per half jaar. Ja, want de noodzaak wordt uh, steeds groter. Er komen steeds meer missies uh, op het bordje van uh, de Europese Unie zelf. Uh, NAVO en, uh, de, en de Amerikanen uh, zeggen steeds meer, ja jongens, in die naburige regio's van jullie... Ik uh, knap het daar zelf op. Nou, je hebt het gezien hè, met Libië en wat daar dan ook tegelijkertijd weer fout gaat. Uh, een stom voorbeeld, ja, ik kan het niet anders noemen, sorry. Maar uh, we hebben daar van alles en nog wat qua gevechtsvliegtuigen boven Libië in de lucht hangen namens Europa... Maar er is dan, komen we ineens achter, niet één uh, mogelijkheid of capaciteit om die vliegtuigen in de lucht bij te tanken. En dan moeten we dan toch weer als Europa de Amerikanen inroepen. Nou, om dat te voorkomen is er dus die ambitie om ja, te gaan werken aan een geharmoniseerd Europees defensiebeleid. Daar zullen ze natuurlijk zeker wel voor gewaarschuwd zijn door uh, officieren en onderofficieren die gewoon met de dagelijkse praktijk uh, werken en dat natuurlijk al lang weten. Maar uh, Tijn, het is toch gewoon een, uh, een politiek probleem. Je kunt als Europa, Europese landen een fonds maken. Dan gooi je allemaal geld in en put je uit. En als je dat niet wil, dan is het de politiek uh, dat niet willen. Nee, dat is een ontzettend uh, politiek verhaal, dit vooral. Uh, en dan gaat het toch bijna altijd in dit uh, geval, want als het om de centen gaat in Europa, dan gaat het uh, de, om de as uh, Parijs-Berlijn. Maar op militair terrein is het toch Frankrijk. Londen. Uh, Groot-Brittannië, ja. uh, Parijs, Londen. kijk, Dat zijn toch de twee uh, ja, militaire grootmachten in Europa. En die moet je op één lijn krijgen... als je het hebt over een uh, geharmoniseerd defensiebeleid. En dat lukt niet. Kijk, Die Fransen die willen heel veel. Je hebt het nu weer gezien. Hè. Hollande, de president, die wil een defensiepot. En er moet allemaal geld in. En daar kunnen we dan missies van uh, betalen met z'n allen. Zoals nu in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar ja, die Britten die gaan meteen op de rem staan. Eigenlijk, uh, zodra de woorden gezamenlijk en Europees, huh. en ook nog even in combinatie vallen... ja, dan gaat een Britse politicus uh, meteen op de rem ja. staan. Dat zie je ook op dit dossier. Tijn, wat is het maximaal haalbare eigenlijk? Het maximaal haalbare uh, zal zijn dat het heel pragmatisch wordt. Dat heb je ook al gezien in de voorbereiding. Uh, Ashton, uh, de hoge vertegenwoordiger, die gaat over dit uh, dossier. Uh, die is een jaar lang bezig geweest met de voorbereiding... maar die heeft het toch wel heel erg afgezwakt. Die is pragmatisch gebleven en die verwijst heel erg naar... Uh, voorbeelden uit de praktijk waar het goed gaat. En dan gaat het om, zoals nog even, bilateraaltjes. Want je zit daar met 28 landen. Hè? Die krijg je allemaal niet op één lijn als het om defensie gaat. Maar er zijn uh, hoopgevende voorbeelden. Bilateraaltjes, zoals de Nede uh, Nederlanders en België? de Belgen. Die werken, ja. uh, die werken samen met marine. De Nederlanders en de Duitsers uh, op gebied van luchtmacht. Nou, dat soort voorbeelden uh, verdienen navolging. En trouwens, ook in het zuiden van Nederland uh, heb je een heel mooi voorbeeld. Uh, European Air transportcommando. Ik wist niet dat het bestond. Ik weet niet of jullie dat wel wisten. Nee. Dat uh, is daar gewoon een commandocentrum voor uh, air transport uh, mm. militair. Het kan dat dus is er wel, komen. het ja, staat het enorm er in de gekomen. kinderschoenen. Nou nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee dat, dat is, centrum uh, niet, uh, maar <laughs> ik bedoel de harmonisatie en de verdergaande <laughs> samenwerking, dat bedoelde ik. Ik ja, was al een ja, beetje stiekem ja, daar... aan afrond het afronden, Tijn. Oh, ja, nou ja, ik heb nog een heel verhaal voor je. Maar inderdaad, daar zal naar verwezen worden, naar dit soort voorbeelden. En heel veel verder zal het niet komen. Men zal natuurlijk uh, heel uh, ambitieus een agenda proberen uh, uh, ja, te, te schetsen voor de komende jaren. Maar uh, het zal toch altijd blijven hangen op die clash tussen Frankrijk en uh, Groot-Brittannië. Ja, ondanks de noodzaak. Want die maken de NAVO in Amerika toch wel overduidelijk. Ze, ze trekken zich meer en meer terug. Maar Engeland schrikt ja. daar niet van. Precies, uh, Inderdaad, ben je aan het afronden of mag ik nog? Je mag, als ik, als ik, jij mag altijd het laatste woord. Nou, nog één ding dan, want dat, dat is toch wel heel belangrijk, uh, pragmatisch dus. Hè? Maar het gaat ook echt om poen, om heel veel geld. Want de regeringsleiders zien wel dat de Europese defensieindustrie uh, het heel slecht doet. 1 miljoen banen staan op de tocht. En daar zullen de regeringsleiders het vooral over hebben. Om eerst maar eens gewoon op dat praktische niveau samenwerken, een betere Europese defensieindustrie uh, krijgen. En dat levert banen op en dat doet het natuurlijk goed om uh, met die boodschap naar buiten te komen in. Crisistijd. Zo is het, Tijn. Een banken- en defensietop dus. Dankjewel. we zullen je er zeker nog meer over horen. Dank je. Klinkende Munt, met vandaag... Rijn Willems, oud-CDA-senator en voormalig president-directeur van Shell Nederland... en Rens van Tilburg, econoom bij SOMO. En dat staat voor Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Hij onderzoekt de financiële sector. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan eerst maar even over het rapport van zomer beginnen, Rens van Tilburg. Uh, jullie vinden dat banken niet doorzichtig genoeg zijn over hun lobbywerk. En dat is in een rapport geconcludeerd wat vandaag uitkwam. Uh, Rens van Tilburg, maar met de deur in huis vallen, wat wil je van ze weten? Nou ja, eigenlijk willen we van ze weten uh, op welke manier uh, zij contact hebben met, uh, met beleidsmakers. Uh, zodat uh, iedereen daarover mee kan praten. He, wat we gezien hebben was voor 2008, uh, toen was de financiële sector... Iets waar eigenlijk helemaal het grote publiek niet zo geïnteresseerd in was. De media niet, de politiek niet. En wat je zag gebeuren. was dat een heel klein groepje. van uh, beleidsmakers, toezichthouders en bankiers zelf. Uh, eigenlijk onder op elkaar uitmaakte. wat goed beleid was. En er waren best wel wetenschappers. en ook uh, maatschappelijke organisaties. die dat met zorgen aanzagen. maar die kregen eigenlijk nooit een voet tussen de deur. Die wisten ook nooit wat er, wat er speelde. waar de besluitvorming ergens was. wat voor argumenten er over tafel gingen. Ja, en dat heeft geleid tot toch een. Uh, ja, een een, een, een systeem uh, wat met in 2008 met een grote klap in elkaar is uh, gedonderd. En dat moeten we echt gaan proberen te voorkomen okay, naar de toekomst toe. M, dat, dat is heel duidelijk. Maar meteen denk ik al, als je zegt... wij kregen maar geen voet tussen de deur bij die banken... dan denk ik, dan ga je naar de andere partij. Dan ga je naar de beleidsmakers en de toezichthouders en zeg je... met de billen bloot, kom maar eens op tafel. Vertel maar eens wat jullie gedaan hebben als je het bij, bij de banken niet kan halen. Ja. Nee, absoluut. En daar, de overheid kan ook absoluut stappen hierin maken. He, ook een van de conclusies van de commissie De Wit... die voor de Tweede Kamer uh, onderzoek heeft gedaan... naar de financiële crisis, was ook van... we hebben eigenlijk zelfs als politiek... Uh, veel te weinig zicht op, op, op, op wat daar gebeurt... tussen de, de toezichthouders, ministerie en, en banken. En uh, De Wit die heeft toen gezegd... Van, er moet iets komen als een legislative footprint. Uh, wat ze veel wil zeggen als dat als er een wetsvoorstel naar de Kamer gaat... dat daarbij uh, wordt aangegeven met wie er allemaal is gesproken... Uh, en wat er daarvan is meegenomen, wat de argumenten waren. Um, maar ja, dat is inmiddels alweer, nou, wat is het, drie jaar geleden, denk ik. Uh, die legislative footprint, die is er nog steeds niet. Hmm. En je ziet dat inmiddels in andere landen alweer veel verder gaan. He, dus in de Verenigde Staten, daar heeft Obama gezegd van jongens, we moeten nog veel opener worden. Uh, en ik wil gewoon dat alle overleggen met banken, uh, eigenlijk met alle betrokkenen, uh, uh, op het internet gepubliceerd worden. Dus gewoon met datum wie er gesproken hebben... en waar het over ging. Dan ja. kan namelijk iedereen een beetje een vinger aan de pols houden. En als je ziet dat de banken allemaal over één onderwerp willen praten... Uh, dan kun je als consumentenbond bijvoorbeeld op een gegeven moment denken... van goh, laten we ook eens een keertje met die toezichthouder uh -huh. gaan spreken. Rijn, stel dat zoiets gerealiseerd wordt... dan gaan banken, of dan, ja, banken in dit geval... die gaan dan toch een, weer een een daarachterliggend lobbycircuit opzetten... waar niemand bij kan? Ja, ik denk dat dit een, een beetje wishful thinking is. Ik denk dat dit ook allemaal acties zijn. En dat dus kwam ook met het verhaal van de Witte... uit de, Eerste Kamer, de Tweede Kamer destijds. Het, het is allemaal gebaseerd op een soort gestold wantrouwen. Um, het is terecht dat de vraag gesteld wordt... bedrijven op banken waar je mee bezig bent... zorg dat je in, je, in de samenleving neerzet waar je voor staat. Maak je, maak je zelf transparant. Maar ik vind het weer van de verkeerde kant... als dat van de overheid geëist gaat worden... van je moet transparant... Zijn. bedrijven vallen vanzelf al door de mand... als ze niet transparant genoeg zijn. Maar je moet ook, ook niet weer alle dingen gaan opeisen... alsof de overheid en organisaties daaromheen... de kennis in pacht hebben om, te, om aan te geven... waar het in dat grijze gebied van transparantie... en wat je echt voor jezelf houdt... want er zijn dingen om bedrijfsgevoelige gegevens die je echt voor jezelf houdt... in sommige gevallen best wil delen met de overheid... maar dat in vertrouwen doet. En je weet dat er dan een, een, een, een, een beschermingspositie is voor bepaalde zaken. Maar, ja. Dus ik, ik, ik, ik, vind het een, ik heb er, er moeite mee om... Want als je nog even een stap verder gaat... Um, grote transparantie heeft niet altijd tot gevolg dat de dingen goed lopen. Ik geef één voorbeeld. Um, de tien, twaalf jaar geleden is er heel veel gedaan aan transparantie... in, in salarissen, topinkomens. Het resultaat is geweest... Ad heeft daar vele malen op gewezen... dat iedereen eens naar elkaar gaan kijken... en die salaris is alleen maar gestegen. Is wat we allemaal niet gewild hebben... maar het is door die transparantie gebeurd. Dus ik ben daar nogal omzichtig Rind. mee. Ja, ja, ik, ik zou zeker niet willen dat door deze transparantie... er nog meer gelobbyd gaat worden... omdat de banken zien van elkaar wat ze aan het doen zijn. ben daar in het geval van de lobby ook niet zo heel erg bang voor... Um, maar wat je ziet is dat, dat, dat banken uh, zeggen... Hè, die, die zeggen ook van we, we erkennen wel dat dit een, uh, bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hoort. Dat we hier tot op zekere hoogte transparant in moeten zijn. Uh, en ze volgen, zeggen ook allemaal dat ze de, de richtlijnen daarop uh, navolgen. Hè, van het zogenaamde Global Reporting Initiative. En eigenlijk vragen die helemaal niet veel. Die vragen inderdaad dat ze aangeven van waar staan jullie nou... Op de grote issues die op dit moment in de politieke arena spelen. Ja, en dan blijkt eigenlijk dat maar één van de zes banken dat echt op een goede manier laat zien. He, dus we het gaat in eerste instantie. Het gaat, ook, het gaat überhaupt niet om uh, bedrijfsgevoelige informatie. He, de, de, de, de, de, de gesprekken tussen banken en toezichthouders over hoe ze er zelf voor staan, daar hebben we het niet over. We hebben het echt over nieuw beleid. De mm -hmm. argumenten die daarvoor op, uh, op tafel komen. En als ik misschien één voorbeeld mag geven ja, uh, om het, het belang eigenlijk hiervan uh, te benadrukken. Uh, in 2010, dat uh, was dus uh, ruim anderhalf jaar nadat we uh, de val van Lehman Brothers hadden gehad... Uh, was er een grote consensus dat de banken meer hogere kapitaalbuffers uh, moesten hebben. Nou, was er een hele belang, lag een voorstel uh, op tafel en daar zou de G20 over gaan spreken. En een week voordat de G20 bij elkaar kwam... Uh, kwam de internationale bankenlobby met een uh, eigen rapport waarin ze hadden becijferd wat de gevolgen zouden zijn als die kapitaalbuffers zo versterkt zouden gaan worden als op dat moment was, uh, was voorgenomen. Uh, nou, er waren enorme cijfers, uh, miljoenen werklozen in de wereld uh, die erbij zouden komen. Uh, en dat rapport werd dus vlak voor dat overleg gepubliceerd. Dat had een enorme impact. Uh, en, en pas later, toen wetenschappers gingen kijken van ja, hoe hebben ze dat nou eigenlijk berekend, uh, Ja, die, die sloegen eigenlijk stijl achterover vanwege de Aannames die daar in dat rapport zaten. Uh, die dit... zeiden: van, van hier wordt ontzettend maar wat zegt, overdreven. Maar wat, maar wat zegt dat over het. Als dit transparant was ja. gebeurd en dat betekende. Dus het in is dit transparant geweest. Dit... Ze hebben een rapport, wat ken ik nee. wetenschappelijk niet onderbouwd kan worden. Maar het, het, ze het, het, hebben het rapport gepubliceerd. Het gepubliceerd. Ja, maar, maar, maar waar het intransparante natuurlijk in zat. Ze publiceerden het zo kort voor die vergadering ja, ja. dat niemand nog naar maar, die. Naar die nou ja. naar, naar maar heel even serieus, wat heeft dat met Dat staat ook los van lobbyen. Dat ja, is gewoon inderdaad een overval, zou ik het meer noemen. Maar dat heeft met lobbyen niet zoveel te maken. Dat is een ja, van, de, van een de manieren een, waar, waarmee ik wordt. Dit is niet het beste voorbeeld dat gegeven kan worden... om het hele proces te helpen verbeteren. Ik ben het er helemaal mee eens dat de vraag gesteld wordt door SOMO... dat eh, eh, mensen of banken meer uit moeten leggen aan de samenleving... waar ze voor staan op een aantal punten. Veel bedrijven hebben een webs op hun website staan. Mijn visie op dit, dit punt is dat en dat en dat. Kun je allemaal vragen. Als je naar SN toe gaat, als je naar Shell toe gaat... maar ook ING die hebben dat allemaal op hun website staan... waar ze op bepaalde punten voor staan. Daar ben ik best voor, dat er meer in de samenleving naar gevraagd wordt. Maar ga niet van de overheid eisen dat er bepaalde eh, minimum eisen gaan moeten komen. Want dan is het. Eh, eh, eh, ja, kijk, wat, wat, wat ik met mijn voorbeeld aan probeerde te geven... is dat banken kunnen een hele nuttige rol spelen in de beleidsvorming... omdat ze een bepaalde kennis van de sector hebben... en die kunnen ze inbrengen. Uh, maar het gevaar is altijd, en in, bank, in het bankwezen is dat uh, nog wel sterker aanwezig... dat die bedrijven hun private belang... Uh, laten prevaleren boven het publieke belang. Nee. En dat ze daarbij dus argumenten gebruiken... die op het eerste gezicht misschien wel uh, valide lijken... maar die als een echte specialist ernaar kijkt... Uh, eigenlijk van geen kanten blijken te kloppen. En dat is precies wat je hebt gezien voor 2008. Dat is wat je hebt gezien na 2008. En daarom is die transparantie juist zo belangrijk. Omdat als dit meer in de out in die open gebeurt... dan kunnen er veel meer mensen meekijken. Uh, en dan ben ik ervan overtuigd dat banken dan vanzelf... ook minder van dat soort argumenten zullen gaan gebruiken. En het resultaat van zal zijn. Beter beleid voor ons allemaal. Ja, ik, denk het probleem, ik denk dat het probleem heel erg anders ligt. Ik denk dat het probleem ligt bij het feit dat we uh, veel te weinig inter, interactie hebben tussen mensen in de politiek en mensen in het bedrijfsleven of de bankwereld. Er wordt in Nederland altijd vreemd gekeken als mensen na de politiek een functie bedrijfsheven gaan of, waar, of weer terug. Dat gebeurt bijna, bijna niet een enkele keer. Dat moeten we veel meer hebben, zodat de kennis bij de mensen in de politiek ook over wat er, wat er speelt in de samenleving veel groter wordt. In Frankrijk en omliggende landen is die uitwisseling veel groter en veel geaccepteerder. Hier Wordt Elke keer een beetje, beetje meesmuilend over van kan dat wel. He, er wordt hier in het stuk van, van Sobo ook nog gezegd draaideur uh, ge, ge, gedrag. Draaideurgedrag, laten we blij zijn dat het gebeurt, dat mensen uit het bedrijfsleven de politiek ingaan. Uh, en, en andersom. Uh, want dan krijg je dat er in de politiek ook de kennis aanwezig is om te oordelen als er bij de banken of bij bedrijven iets verkeerd gebeurt, ja of nee? Ja, we blijven even bij jouw voormalige werkgever, Rijn. Um, de... Uh, de voorman van Shell, Peter Vozer, die gaf in een afscheidsinterview... hij gaat weg, uh, vertelde die dat in 2050 nog 60% van alle energie in de wereld... wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. En de columnist Peter de Waard in de Volkskrant... die concludeert onder andere daaruit dat Shell eigenlijk helemaal niet van plan is... om echt heel erg grootschalig in duurzame energie te gaan... omdat ze daar nooit heel groot in zullen worden... nooit een van de Seven Sisters zullen zijn... wat ze in de olie en gas wel zullen zijn. Ja. Ja, ik hoef hier Shell niet te verdedigen. Ik ben zes jaar weg bij Shell, maar misschien toch een korte kanttekening. Ik denk Tuurlijk. dat de betreffende journalist niet zo heel erg goed naar de, naar de, de gekeken heeft... naar wat er bij Shell gebeurt of wat er in de olie- of in de energie-industrie gebeurt. Uh, het is een feit, daar kan niemand omheen. Dat zegt de IEA, dat zegt niet Shell. Dat uh, over, uh, in het jaar 2050 uh, nog voor 60, misschien zelfs 70 procent... het is in die range ligt het... aan fossiele brandstoffen gebruikt gaan worden, uh, zullen worden in de wereld. Dus om dat te kunnen voorzien... zullen deze bedrijven de komende 30 jaar... Uh, nog fors actief zullen ze moeten zijn op dat gebied. Ja. Nou, is Shell, dat draait de oorzakelijkheid uh, om. Ja, tegelijkertijd is Shell heeft een keuze gemaakt een aantal jaren geleden uit welk uh, renewablesgebied... Uh, zij actief zullen zijn. En dat hebben ze, ze waren bezig in verschillende gebieden. En dat hebben we gezegd, ze te gaan grootschalig investeren in, in biomassa. En daar zijn ze de grootste producent van ja. in de wereld op dit moment. En daarvan dus, zegt hij, Peter De Waard... die kennelijk dus niet zo goed op de hoogte is, ja. zeg jij. Rein. Nee, ik, ik. Uh, ze doen ook wel wat, absoluut. Alleen. Grootschalig Op geen enkele manier. Het staat in geen Aha. verhouding tot. Ja. Hij, hij, ja. hij ontkent gewoon dat er geïnvesteerd wordt. Ja. in Om in 2050 naast wat er ook nog fossiel gebeurt. Op veel grotere schaal ook met, met ja. alternatieven bezig te Kijk, zijn. Kijk op het moment dat al deze alternatieven nog steeds. Twee tot drie keer zo duur zijn als, als fossiele brandstoffen. Daar ontkom je niet aan. Dat is mm -hmm. ook de reden dat het allemaal niet zo snel gaat. Hè. Uh, gaat niemand heel grootschalig erin investeren. Dat is wat uh, allerlei milieuactivisten graag willen. Dat die bedrijven zichzelf uh, een, een, een rondje gaan investeren in grootschalig in, uh, mm -hmm. in, in, uh, in renewables. Maar ik kan u verzekeren, dan zijn ze voor twee, drie jaar failliet. Als dat gebeurt, mm -hmm. Zij, ze hebben de verplichting om in de energiehuishouding de samenleving te voorzien. De verplichting dat is wat de samenleving om vraagt. Yes. En daar, daar moeten ze goed en efficiënt in zijn. Jens ja. ja, ik denk Rein Willems haalde net even de, het uh, internationaal energieagentschap aan. He. Die aangeeft, die heeft scenario's natuurlijk van wat gebeurt ja. er als we doorgaan zoals we nu doorgaan. En inderdaad, als we doorgaan zoals we nu, nu, nu bezig zijn... dan in 2050 heb je nog steeds uh, zo ontzettend veel fossiele energie. Nee, dat is niet waar. U hebt het niet juist. Ze geven de diverse scenario's aan... waarbinnen als er scherp ingezet wordt... en technisch en financieel mogelijk... Uh, op renewables percentage is... en als er minder scherp wordt ingezet. En het is ergens tussen de, in de range tussen 50 en 70 procent... dat uh, nieuwe uh, fossiele brandstof genomen heeft. Het scenario... Uh, he, het, het, het scenario van doorgaan zoals we nu bezig zijn... Uh, zal leiden tot een uh, stijging van de wereldwijde temperatuur... met nou, 4, 5 graden. Uh, wetenschappers hebben allemaal de grens gelegd bij 2 graden. He, als je daarboven komt, uh, dan is het eigenlijk... Uh, uh, een groot casino, weten we niet meer wat gebeurt, onomkeerbaar. Uh, enorme kosten zal dat, uh, zal dat met zich meebrengen. Over die 2 In feite, die 2 procent is nog steeds waarvan beleidsmakers zeggen... van daar mikken we op, daar gaan we voor... Uh, wat het uh, energieagentschap aangeeft... is van, om dat te bereiken zullen we wel heel snel... een hele andere energievoorziening moeten gaan krijgen... dan we op dit moment hebben. En wat ja. volgens mij voor een bedrijf als Shell... wat inderdaad een van de grote is... Uh, wel de vraag is, is van wat is nou... Uh, met alle beperkingen uh, die, die, die zelf zo'n groot bedrijf heeft... Wat is nou de rol die Shell wil spelen... om die wereld in ieder geval richting die duurzame mm -hmm. energievoorziening te laten gaan? En mm -hmm. dan moet ik zeggen, als je dan kijkt van waar Shell zijn geld stopt... dan zit dat eigenlijk, uh, de cijfers weten weet meneer Willems beter dan ik... maar volgens mij voor meer dan 90% gaat het gewoon allemaal... in het vinden van nieuwe fossiele energiebronnen. Vooral gas. Ja. Vooral gas. Um, en dat is niet wat de wereld op dit moment nodig heeft. Het, het, is, Rijn, het is toch. Nou ja, dat laatste verschil van mening in de maar, wereld heeft dat Maar Rijn is het omgekeerd niet zo. Op, mag, mag, mag. Nee, wacht even, wacht Mitchina, vragen, die filmer, in, je het, ja, ja, maar, Want die, okay. die temperatuur uh, gaat dan met 4, 5 graden omhoog in uh, dat scenario. Uh, de, de, de hoe, zijn, hoe gaan we als de, wereld allerlei, daarmee om? Er zijn allerlei stappen die genomen worden... Uh, door bedrijven en door overheden... om ervoor te zorgen dat we... Uh, die, die temperatuurstijging uh, tegengaan. Als die correlatie waar is... Nee, maar, maar in gebeurt, het scenario waar Shell van uitgaat... wat gebeurt er dan met de temperatuur in 2050? Shell heeft, uh, scenario heeft aangezegd dat... We, dat de wereld moet streven naar, twee, naar die twee graden, daar zal de overheden en de bedrijven wat aan moeten doen. In, als we dat even vertalen naar Europa, dan is het eerste wat er moet gebeuren is dat het CO2-tradingssysteem goed op gang komt. Dat is een Europese aangelegenheid. Als dat er komt, kun je inderdaad heel bewust uh, mm -hmm. gaan werken aan CO2-reductie. waar die bedrijven zelf aan werken. En, en middels hun. ...lange termijn beleid over de fuels die er gebruikt gaan worden. Overigens de twee graden, zoals u weet, staat die, dus ook dat zelfs onder discussie... ...omdat uh, de eerste aannames van de IPPC uh, over, over uh, uh, zeespiegelstijging... ...waren zo'n 6, 7, 8 meter... ...en die zijn, dat is ook teruggekomen naar 2, 3 meters uh, stijging in de laatste tijd. Dus die twee graden stijging, dat is ook onder discussie... ...geeft niet weg dat het een issue is waaraan gewerkt moet worden... Hè? En, maar nogmaals, bedrijven hebben een uh, economische taak om te zorgen dat ze uh, de wereld van de energie voorzien, zoals dat op dit moment het meeste in ja, de kan. En de overheid een, een en de overheid en weel, zij in werken. 2005 waren in Shell en zij iets, werken, maar een heleboel mensen niet zij meer. Zij hebben in hun beleid zegt een Shell en een Exxon en een BP zeggen ook. En de, in dialoog met de overheid moet er gezorgd worden dat de systemen Europees en wereldwijd op gang komen om die emissiereductie tot stand te brengen. Het CO2-systeem in Europa functioneert, functioneert nog niet. Ik kan zeggen dat Shell en BP waren de eerste... die intern een eigen CO2-trainingssysteem hadden... om ermee te leren werken hoe je dat werkt. Dus die hebben daar wel degelijk de lead aan gegeven... om zo'n systeem op gang te zetten. Dus het, het, nou, het, ik hoor hier het, toch een het, hele dubbele boodschap. Want ik hoor aan de ene kant... Uh, deelt u mijn zorg over die temperatuurstijging? Ja, die deed ik. Uh, ja. en, en, en, tegelijkertijd, en dan moeten bedrijven en de overheden samen samenwerken. Op te lossen. Op dit moment ligt de bal in de koord van de overheden in, in Europa... die er op het ogenblik waar geen energiebeleid is... Maar in Europa waar alle landen eigen energiebeleid hebben. En daar ligt het primaire probleem in Europa. Ik zal u zeggen, Amerika, waarvan we vijf jaar geleden dachten... dat die ver achter liep, gaan straks nog voorlopen. Zij realiseren op dit moment de CO2-reductie. Europa niet. Dat heeft te maken met die emissiehandel, hè? Dat er wordt gehandeld ja. onder landen, dus mm. hoeveel je uit mag stoten en niet. Ja, ja. dat nog een paar andere dingen, maar laten we dat niet meer doen. Want dat wordt propper tegen... is zo leuk. Het, het, het, ja, <laughs> zo is dat. Maar Rijn, aan de andere kant is het toch ook zo... als de grote oliegiganten en gasgiganten ophouden met het zoeken naar nieuwe bronnen... de prijzen zullen dalen en daardoor het ontwikkelen van duurzame ja, energie... Waarom... winstgevender is ja, ja. en uiteindelijk beter voor de planeet. Ja, maar... Uh... Sorry, de, de decisie of wat iets beter is voor de planeet... of niet, is niet, ligt niet bij een individueel bedrijf. Dat ligt nee. bij een overheid of bij de samenleving. Ja, okay. Die er ook besluit ja. over moet nemen. Dus je moet uh, daar duidelijke afspraken over maken. En dan gaan, ze, gaan die bedrijven vervolgens binnen dat kader opereren. Op dit moment opereren je binnen een kader... dat de energievoorziening, de vraag naar energie... stijgt zo'n 30% in de komende jaren. Hm. En daarin moet ook voorzien worden. Vinden wij het re realistisch dat... dat uh, of acceptabel dat de mensen in China en India... niet ook Ik van als overheidswegen duidelijker wordt over die CO2-handel... en uitstoot als er van overheidswegen wordt gezegd... er wordt niet naar schadigas geboord... maar je gaat maar lekker verder in de biomassa en de, en de windmolens... dan zegt Shell, oké, okay, als dat moet van de wetgever doen de wetgever we dat. Als dat wetgever dat, ja, we dat, ja. ja duidelijk. Ja, ja. Rens lacht bespuikt. Ik, ik hoop het dat we die kant op gaan. En wat dat betreft, ik zit wel te denken, het zou heel interessant zijn om te weten... wat Shell uh, in het uh, uh, privéoverleg met uh, beleidmakers uh, hierover uh, naar voren brengt. We hebben het is helemaal transparant, rond. Rijn Willems, hartelijk bedankt. En met van website. Tilburg van SOMO, ook heel erg bedankt. Zometeen uh, is het tijd voor het Radio 1 Journaal. En daarom zit hier Bert van Sloten om ons uitgebreid te vertellen... wat we daarin te horen gaan krijgen. Nou, uitgebreid volgens mij is maar één woord. Den Haag. Ah, ja. Uh, toch? daar Den gebeurt Adrie. het op dit moment uh, niet alleen Adrie. Het pensioenakkoord, uh, dat wordt uh, verder in DSAI afgesloten. Daar zijn ze er bijna uh, al uit. Loopt dat bloed onder de deur door Bert? Dat willen we weten. Het bloed onder de deur. Jij wil ja? echt de nacht van de lange mensen bijna. Nou, ja. Ik weet niet of dat het allemaal wordt. Ik bedoel, Adrie Duivenstein gaat om ongeveer vijf uur pas uh, spreken in de Eerste Kamer. Ze hebben eerst het belastingplan uh, behandeld. Ja, ja. Dus nu is het, ja, het begin, en je weet hoe die debatten gaan, dat uh, begint langzaam. En daarna is er nog een, het is dus Senaat er is een schorsing, uh, dan wordt er gegeten en dan gaan ze weer verder. Dus het duurt nog wel eventjes. Dus de ontknoping maken we vandaag waarschijnlijk niet meer mee. Maar wel het begin. Heel goed, de entree, spannende entree, gaat door jullie verzorgd worden. Dank je wel. Voilà. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu met Raymond Serré. De Nederlandse Brandwondenstichting krijgt een 3D-printer... voor het herstel van ernstige verwondingen. Met de printer kunnen neuzen en oren... met behulp van lichaamseigen cellen worden gereconstrueerd. Met de 3D-printer kan een biologisch afbreekbare mal worden gemaakt... waarin het kraakbeen weer in de juiste vorm kan groeien. En deze mal wordt onder de huid van de patiënt aangebracht. Postbedrijven kunnen scanners van de douane lenen... om pakketten te controleren op verboden vuurwerk. De heeft minister Opstelte antwoord op vragen van de PvdA...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 Rusland en Oekraïne sluiten een handelsverdrag. De presidenten Poetin en Yanukovych hebben dat afgesproken... tijdens een ontmoeting in Moskou. Rusland verlaagt de gasprijs en investeert voor 15 miljard dollar in Oekraïne. De verwachting was dat er vandaag nog geen akkoord zou komen... omdat de oppositie in Oekraïne daar fel tegen is. Rusland ruziede de afgelopen dagen openlijk met Europa... over de vraag met wie Oekraïne zou gaan samenwerken. En een man die in Vinkeveen een agent tot drie keer toe noemde... heeft daarvoor terecht een boete van 500 euro gekregen, vindt de Hoge Raad. De man schold de agent in 2011 uit toen hij bezig was met een verkeerscontrole omdat de man duidelijk de bedoeling had om de agent te beledigen... vindt de Hoge Raad de boete terecht. Eerder oordeelde de Raad dat het woord mierenneuker op zich geen belediging is... tenzij het als belediging wordt gebruikt. En dan het weer. In de loop van de avond en nacht in het westen en noorden... weer wat kans op regen of wat motregen. Minima rond 4 graden. Morgen wordt het ongeveer 8 graden. Eerst valt er in het noorden nog wat regen. Later is het overwegend droog met soms wat zon. En de ANWB-verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. In Friesland is er een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens op de A7. En bij Rotterdam staan op dit moment de meeste files. Wat opvalt is ja, natuurlijk die A7, de afsluitdijk richting Heerenveen. Want die is al een tijdje helemaal dicht bij Sneek na een ongeluk met vier vrachtwagens. Verkeer vanaf de afsluitdijk kan beter omrijden via Leeuwarden. Vanuit Amsterdam kun je ook kiezen via, voor de route via Flevoland over de A6. De A16 van Rotterdam naar Breda, bij knooppunt Ridderkerk, 6 kilometer, stond daar een vrachtwagen stil, maar de rijbaan is vrij. Daardoor staat er nog wel een lange file op de A20 vanuit Hoek van Holland, voor knooppunt Terbrechtseplein, 9 kilometer. En de A28 valt op, van Amersfoort naar Utrecht, bij knooppunt Rijnsweert, 6 kilometer. Er staat daar een kapotte auto stil, er is één rijstrook dicht. Kelle, Kelle, Kelle.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 Want elk kind dat sterft, is er één te veel. Mijn naam is Ranomi Kromovicjojo. Ik ga voor nul. Doe mee en ga ook voor nul. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag, het zijn de laatste dagen voor het kerstreces. En dus loopt de politieke spanning in Den Haag op. Bij de pensioenen lijkt het goed te gaan. Over de missie naar Mali is ook weinig discussie meer. Maar in de Eerste Kamer is de strijd nog niet gestreden. Senator Duivenstein houdt de kaarten nog tegen de borst. Ik zeg op dit moment nog niks, want ik ga straks in het debat iets zeggen. En dat debat is inmiddels begonnen. Het wordt een latertje, want de Senaat heeft ook nog het traditionele kerstdiner... op de agenda staan. Dus voor middernacht zullen ze daar wel niet klaar zijn. Uit het buitenland... Deze uitzending het nieuws uit Oekraïne, Turkije en de OPCW in Den Haag maakt bekend wanneer de Syrische chemische wapens het land uitgaan en waar ze naartoe worden gebracht. Maar we beginnen natuurlijk in Den Haag. Men heeft het al over de nacht van Duiverstein, Maar het kan ook de sisser van Duiverstein worden. Het PvdA, eerste Kamerlid, kan zich niet vinden in de woonakkoordplannen van het kabinet. En zijn stem is cruciaal. Margreet Boer is in Den Haag. Margreet, uh, nou, we hoorden Duiverstein uh, al zeggen... dat hij de spanning er nog eventjes in houdt. Nou ja, en dat doet hij, want het debat uh, dat is nu zo'n uh, twee uur bezig. Er zijn zeven partijen aan het woord geweest. En uh, je ziet heel duidelijk hè, de lijnen langs het debat verloopt. De oppositiepartijen vinden dat het kabinet niet goed bezig is... met de woningplannen. De regeringspartij VVD is positief. En dan heb je ook nog oppositiepartijen... die wel de meest geliefde oppositie worden genoemd. Hè. Die hebben het woonakkoord ondertekend. Die zijn ook heel positief over over uh, dit uh, akkoord. Alleen, de heer Duivenstein van de Partij van de Arbeid... is nog niet aan het woord geweest, dus dat weten we nog niet. Voorlopig loopt het dus via een heel overzichtelijk schema. Luister maar even en dan hoor je eerst uh, CDA, SP, PVV en GroenLinks. En als laatste nog wat oppositiepartijen. Maar we beginnen dus met uh, GroenLinks. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Voorzitter, u zult begrijpen dat ik het hier niet heb... over de minister of de staatssecretaris maar over het wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken... waarbij de verhuurderheffing de APIS en de heffingskorting de Gouden Ring. Wij hebben voortdurend aangegeven tegen de verhuurdersheffing te zijn. Wat het kabinet wil, is in onze optiek feitelijk onmogelijk. De desastreuze huurverhogingen, waardoor de woningcorporaties straks de verhuurdersheffing kunnen betalen... hebben grote gevolgen voor de koopkracht en storten mensen in armoede. Het geeft ons zeker niet het vertrouwen dat dit kabinet met deze verhuurderheffing op de goede weg is. Naar onze mening is de huidige situatie op de woningmarkt... nog te kwetsbaar om avonturen aan te gaan... met een onzekere uitkomst zoals met de thans voorgestelde verhuurderheffing. Het gaat de minister kennelijk voor alles om de centen en niet om de argumenten. Als de minister voor Wonen, minister van, van Konijnen en Kalkoenen was geweest... was vast en zeker elk kerstmaal door hem belast. Dit voorstel is door mijn fractie positief ontvangen. Een beperking van de hypotheekrenteaftrek die moet leiden tot minder grote schulden. En de verhuurdersheffing die moet leiden tot meer marktconforme huren... doorstroming en meebetalen aan de beperking van het schatkistekort. Bij het sluiten van het woonakkoord heeft mijn fractie aangegeven... in dat akkoord een begin te zien van noodzakelijke hervormingen op de woningmarkt. En duidelijkheid geeft vertrouwen. Onze fracties, en ik spreek dus nu voor Christine en SGP... hebben geen principieel bezwaar tegen de heffing. Ja, en zo hoor je het verschil. Aan het begin de oppositie die tegen is... en op het laatst dus de ondertekenaars van het woonakkoord... en die zijn heel tevreden. Alleen het wacht is dus op de Partij van de Arbeid. Adrie Duivenstein is woordvoerder... en uh, de ogen zijn op hem gericht... want hij laat dus steeds boven de markt hangen... of hij voor of tegen die woonplannen... van minister Blok gaat stemmen. Ja, want het is zwart-wit uh, uh, uiteindelijk. Het is niet zo dat er ergens hem nog... tegemoet gekomen kan worden. Nou ja, dat is dus uh, de vraag. Uh, heeft minister Blok nog ruimte... om? de PvdA en in dit geval dus Adrie Duiverstein tegemoet te komen. Want dat woonakkoord is meer dan alleen die verhuurdersheffing. Er zit ook de afbouw van hypotheekrenteaftrek in. Hè? Iets wat de VVD helemaal niet fijn vindt. Dan hebben drie oppositiepartijen hun nek uitgestoken. Minister Blok heeft ook nog de corporaties... via de koepel Edes achter zich gekregen. Minister Blok heeft ook nog een energieakkoord gesloten. Nou, dat zit er allemaal bij. Dus de minister zit er heel erg gebonden. heeft niet heel veel bewegingsruimte. Aan de andere kant, er is veel overleg geweest... ook met Adrie Duiverstein, vanmiddag nog. Dus eh, je zou kunnen zeggen, als er overleg is... dan ziet men nog mogelijkheden. Zakken met geld heeft minister Blok niet. Maar de verwachting is dat er vanavond wel een gebaar gemaakt zal worden... richting Duiverstein, om hem toch over de streep te trekken. Hoe laat gaat Duiverstein eigenlijk het spreekgestoelte betreden? Nou, ik denk dat dat met een kwartier wel eens het geval zou kunnen zijn. In ieder geval Ik verwacht dat hij voor vijf uur achter uh, het spreekgestoelte staat. Goed. Dan dan uh, horen we dat weer vanuit Den Haag. Dank je wel voor dit moment. Magreet Boer was dat. Zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een kind met down... kunnen vanaf april hun bloed laten testen. Minister Schippers heeft dat besloten... na een advies hierover van de Gezondheidsraad. Deze zogeheten NIPT-testen vormen een alternatief... voor de bekende vruchtwaterpunctie. Josephine Trehi is uh, op zoek en op pad. Op zoek naar zwangere vrouwen. Josephine, uh, ja, dan ga je naar een ziekenhuis, naar een echocentrum. Ja, het is niet een ziekenhuis, maar het is inderdaad een echocentrum. Hier uh, kunnen vrouwen dus uh, echo's laten maken of uh, de combinatietest doen. Hè? Dat uh, doe je rond de twaalf weken. Dat is een combinatie van een bloedtest en de nekplooimeting. Dan kan je kijken of alles in orde is met de baby. En daar uh, hangen hier allemaal geboortekaartjes van het plafond tot uh, de grond. Otis, nou, Ruben, Jasper, Karel, Bas, Anna... Ilona van der Vloed is hier van het Echocentrum. De Hollandse namen zijn nog in, hè? Ja, nog steeds, zeker hier. Ja. We gaan het straks hebben over de NIPT-meting, de Niptest die uh, vanaf april uh, beschikbaar wordt in Nederland. Ik loop heel even naar de wachtkamer waar uh, een mevrouw zit te wachten. Goedemiddag. Hallo. Op een echo aan het wachten? Ja, klopt. Twintig uh, weken echo. Ja. Eerste kindje? Uh, tweede kindje. Heeft u al een naam? Nee, nog niet. Nee, we wachten eerst ook even af wat het. Uh... Wat het is, een jongetje of een meisje, dat hopen we vandaag te horen. Spannend. Ja, heel spannend. Kan je ja. wel een goede inspiratie opdoen voor nou? Ja, hè? ik was net al even aan het kijken. Maar ik heb er nog niet... Ik dacht nog niet... Ik had nog geen aha-moment, moet ik zeggen. Heeft u een, een test gedaan om te kijken of het allemaal in orde was met de baby? Ja, dat heb ik, heb ik gedaan inderdaad. Een, een combinatietest met 12 weken. En ja. Dat is dan een, een combinatie van een bloedtest en de nekplooi-meet? Ja, dat klopt. Ja, ja. En alles was goed? Alles was goed. Ja, dat is heel fijn. Ja. Ja. Heeft u gehoord van de NIPT-meting? Ja, toevallig uh, hoorde ik er vandaag iets over. Ik las er vandaag iets over. Ik weet niet meer precies waar ik het zag. Maar in elk geval uh, begreep ik dat dat vanaf uh, april volgend jaar... Uh, nou ja, ook in Nederland kan. Ja. Is dat voor u nog iets geweest om over na te denken? Of een afweging? Ja, zeker. Ik heb hem van tevoren overwogen. Ik dacht als de uh, uitslag van die combinatietest... Uh, niet goed zou zijn, dan, dan zouden we die, die niptest graag, uh, graag uh, hebben willen doen, ja. Want dat is in plaats van een vruchtwaterpunctie en daar zitten risico's aan? Ja, dat klopt. Bij een vruchtwaterpunctie uh, loop je het risico op een miskraam. En ik heb begrepen bij deze test niet. Dus dat, uh, ja, dat is wel heel erg fijn. En was u dan naar België gegaan? Of, want ik weet wel, van een vriend van mij bijvoorbeeld... die heeft het in Nederland laten doen, die niptest, want sommige ziekenhuizen deden het al stiekem, ja, nou, zover was ik eigenlijk nog niet uh, dat ik daar een besluit had genomen. Een van mij is ervoor naar België gegaan. Ik denk dat als het zover zou zijn gekomen, dat ik haar misschien uh, had gevraagd uh, waar zij uh, was geweest. Zoiets. Ja. Nou, we moeten zo naar binnen. Veel succes. voor ja, het straks wel, hè? Ja, bedankt. <laughs> Josephine. Ze gaat verder op zoek naar mensen over deze nipt test Een alternatief dus voor de bekende vruchtwaterpunctie. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het heeft even geduurd, maar het pensioenakkoord is zo goed als rond. Dat is wat andere nieuws uit Den Haag. Politiek verslaggever Peter Blok. Maar daar moet ik toch eventjes wat bij vragen, Peter. Is het nou een deal of is er nog, nog geen deal? Nou ja, zo goed als, zeggen ze dan. Hè? Want na weken onderhandelen, we weten het, hè? je had eerst Prinsjesdag. Toen de Algemene Beschouwing, en toen zei Rutte van ja, Dijsselbloem... die gaat eens praten met de oppositie over dat uh, pensioenakkoord. En uh, ook omdat natuurlijk de staatssecretarissen Wekers en Kleinsma... de mist in gingen in de Eerste Kamer, was het nodig om te onderhandelen? Nou, na weken van onderhandelen is het kabinet... zijn de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... het eindelijk eens met hun vrienden van het begrotingsakkoord... met D66, de ChristenUnie en de SGP. Want ze weten nu waar ze extra op gaan bezuinigen... om ervoor te zorgen dat je toch ietsje meer belastingvrij kunt sparen... voor je pensioen. Ja, en daarom zijn alle hoofdrolspelers ervan overtuigd... dat een pensioenakkoord nu toch echt voor het oprapen ligt. Ik denk dat we nu heel dichtbij een akkoord zijn. Daar hebben we nu goed zicht op. En dat betekent dat morgenochtend de pensioenspecialisten door kunnen... Uh, in de hoop dat we er dan, dan ook uh, een punt achter kunnen zetten. Nee, morgen gaan we dat definitief proberen af te ronden. Maar we hebben natuurlijk wel een hele belangrijke hobbel nu genomen. Want ik denk dat uh, de kans heel erg groot is dat uh, morgen... onze woordvoerders uh, de inhoudelijke keuzes definitief kunnen maken... En uh, dat is denk ik goed Niels, want dit moet ook een keer afgerond worden. En wat nu gebeurd is, is dat wij met elkaar hebben vastgesteld... ja, we kunnen wat financiële speelruimte klaarspelen... Uh, zodat het ook makkelijk wordt om knopen door te hakken. Ja, dat gaat dus uh, allemaal morgen gebeuren. Uh, maar al duidelijk is dat we dus meer belastingvrij mogen sparen voor ons pensioen. Het kabinet wilde dat uh, fors beperken. Dat wordt nu ietsje minder fors. Nu mag je nog 2,25% belastingvrij sparen. Het kabinet wilde dat terugbrengen naar ja. 1,75%. Dat wordt dan nu 1,875%. Nou, dus jij, jij noemt, ietsje meer, ja. Jij noemt al zoveel details, Peter. Dat ja. betekent toch dat het gewoon helemaal rond is. Waarom wachten ze nou uh, tot morgen? Of heeft dat misschien iets te maken ja, met A3D? Ja, ja, hoe heet ja, hij? <laughs> ja, iedereen kijkt inderdaad met een schuin oog uh, naar de Eerste Kamer. Want als a 3 duivenstein het woonakkoord opblaast, ja, dan hebben die andere partijen er ook geen zin meer in. Nu is het dus wachten op Duivenstein. En dat kan nog heel eventjes, zegt Alexander Pechtold van D66. Uh, nou, dat mag van, vandaag nog wel even duren, maar dan moet het ook wel klaar zijn. Vindt u het vervelend, dit geintje? Ik vind het jammer dat uh, waar het woonakkoord eigenlijk het eerste akkoord was... waar aan oppositiepartijen werd gevraagd... het is crisis, denk mee, werk constructief mee... zet je handtekening onder belangrijke maatregelen. Dat dat nu na bijna een jaar nog steeds maar hangt. Ja, wat zegt het dat een lid van een regeringsfractie aan het muiten is? Nog steeds? Nou ja, ik vind dit echt een probleem van VVD en PvdA. Ze vragen aan mij, uh, sta voor je handtekening. Uh, dat zijn niet altijd populaire maatregelen. Het zijn wel noodzakelijke maatregelen... die we nemen. En dan verwacht ik ook dat, dat die twee partijen... Uh, uh, nu zorgen dat ze de gelederen sluiten. Meneer Van der Staaij, hoeveel keer kijkt u vandaag richting de Eerste Kamer? Vandaag volgt natuurlijk het debat uh, ook wel met extra belangstelling. Ja, het pensioenplan, daar wilt u natuurlijk mee wachten... totdat u zeker weet dat Duivenstad mee doet. Ik ga er vooralsnog gewoon vanuit dat ook het kabinet in staat zal zijn... om een Eerste Kamer te overtuigen van de plannen op de gebieden van de woningmarkt en wij gaan verder constructief nadenken over de plannen voor pensioen. Ja, Kees van der Staaij van de SGP, ja, ze kijken dus allemaal met een schuin oog naar die eerste kamer. Ja, ze denken wel dat het goed komt, maar ja, ze willen het wel dus eerst zeker weten. Ja, dit is de C3. Tenminste, dat lees ik overal. Waar staat het eigenlijk voor C3? Ja, ze noemen zichzelf constructief, omdat ze toch oh, wat. kabinet constructief. Kabinets... 3. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. D 66 ChristenUnie <laughs> SGP. worden zo genoemd. Nee, het lijkt een beetje op een Maar nou goed, de C3, dat hebben we nu gehoord. Maar CDA en GroenLinks die zouden eigenlijk ook weer aan kunnen gaan schuiven. Dat hoorden we ook de afgelopen dagen. Heb je al stoeltjes voor ze gezien? Ja, die stoeltjes staan er wel, maar daar gaan geen Buma en Van Ooyek op zitten. Want GroenLinks en het CDA die willen dus niet voor spek en bonen nog even meedoen. Er is immers al een deal tussen de andere vijf. Dus voor die partijen is er helemaal niets meer te halen. Behalve dat ze dan medeplichtig worden aan een paar vervelende bezuinigingen. En dat willen ze niet. Ja, Het geld, uh, het kost ruim een half miljard, uh, dit, uh, deze deal. Dat wordt gevonden door te snijden in subsidies... om werkloos aan de slag te helpen... en door pensioenfondsen ook BTW te laten betalen. Uh, ja, dat, uh, daar wil je niet voor vertekenen. Nee. Als je CDA dat ze niet, GroenLinks bent. Ja, weet, precies. Ja. En daarom doen ze dus uh, niet mee. Maar het akkoord is eigenlijk rond. Maar we wachten nog eventjes op die nacht... om <laughs> ja. te hoe we weten hoe die afloopt. Ja. Peter, dankjewel. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. Wijnand Zwaan. Wijnand, op de A7 vrachtwagens op elkaar gebotst? Ja, dat is toch wel het belangrijkste verkeersnieuws van dit moment. Dat gebeurde nog voor de avondspits. Op de A7, vanuit de afsluitdijk naar Heerenveen, bij Sneek, vier vrachtwagens zijn daar op elkaar gebotst en daardoor is de weg dicht en dat gaat al even duren. Het opruimen daarvan, waarschijnlijk tot na de avondspits, staat drie kilometer vieden. Dus het verkeer vanaf de afsluitdijk kan beter omrijden via Leeuwarden of vanuit Amsterdam kun je bijvoorbeeld ook omrijden via Flevoland. Nou, voor de rest is het een vrij normale avondspits. De meeste files staan bij Rotterdam en bij Utrecht. Dankjewel. We gaan het hebben over Rusland. Rusland en Oekraïne We hebben namelijk een akkoord gesloten... Door in zee te gaan met de Russen heeft de Oekraïnse president Janukovic... ...andermaal de protesten in eigen land genegeerd. Al weken zijn er in de hoofdstad Kiev demonstraties van Oekraïners... ...die vinden dat hun land met Europa in zee moet gaan in plaats van met Rusland. Maar Janukovic volgt zijn eigen koers en die koers leidt naar Moskou. Daar is ook onze correspondent David-Jan Godgoa. David-Jan, is dit nou een voordelig akkoord voor Oekraïne? Nou, als je naar de economische situatie van, van, Oekra van Oekraïne kijkt, zeker wel. Uh, dat land verkeert echt in een heel zwaar economisch weer. Al voor de derde keer sinds 2008 is er dit jaar sprake van economische krimp. En Oekraïne heeft heel hard geld nodig. Nou, uit het deal die vandaag gesloten is, volgt dat geld. Oekraïne krijgt van Rusland een lening van een uh, ruime 10 miljard euro. Dat heeft het nodig om allerlei schulden uh, af te kunnen lossen... om rentebetalingen te kunnen doen. En bovendien gaat de gasprijs voor Russisch gas nog eens uh, naar beneden... met bijna een derde, een aanzienlijke verlaging. En die hoge gasprijs ging in Oekraïne echt als een, uh, als een molensteen om de nek. Dus ja, zeker, dan zijn er verder nog wat, uh, wat akkoorden gesloten... op het gebied van, uh, van handel en economische samenwerking. Dus uh, ja, als je puur naar de economische... Dan is het een gunstig akkoord voor, voor Oekraïne. En is de deur naar Europa hiermee definitief dicht? Daar lijkt het wel. Je moet nooit definitief zeggen natuurlijk in dit soort gevallen. Uh, er is weliswaar niet gesproken, heeft president Poetin uh, gezegd... na afloop van het gesprek met president Jan Janukovic van uh, Oekraïne... dat er uh, geen sprake is van een verplichting voor Oekraïne... om lid te worden van de douaneunie, zeg maar... Een... Uh, Tegenhanger van de Europese Unie, waar uh, Rusland, uh, Wit-Rusland en Kazachstan lid van, uh, van zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat Rusland ermee instemt als uh, Oekraïne nu nog naar Brussel gaat om een, uh, een associatieverdrag, een vrijhandelsakkoord te tekenen met Brussel. Die verplichting is er misschien niet expliciet, maar zeker impliciet wel opgelegd. Ja, en die mensen op dat plein, wat denken die ervan? Want die willen nou juist dat er wel een akkoord met Brussel wordt gesloten. Jazeker, ik denk dat uh, dat deze afspraken tussen Yanukovych uh, en, uh, en uh, Poetin toch wel olie op het vuur zullen zijn voor de mensen daar op het plein. Uh, die willen inderdaad naar, naar Europa, maar dat punt zijn ze eigenlijk al voorbij. Ze willen eigenlijk het politieke hoofd van Janukovic en uh, de regering van, van Janukovic. Nou, die denken er niet aan om af, uh, af te treden. Dus de spanningen die zullen groter worden en zelfs al zouden er verkiezingen komen en de oppositie zou winnen. Ja, dan kun je je voorstellen dat Moskou zegt, "Ja, maar hoor eens even, dus wij hebben hier een, een aantal afspraken, dus als jullie alsnog naar Europa gaan, ja, dan kan je die, die, die lagere gasprijzen en die lening ook wel vergeten? Hm. Dus ja, linksom of rechtsom, het is een uitermate ingewikkelde kwestie voor Oekraïne. En de mensen op het plein in Kiev die zullen er absoluut niet blij mee zijn. Ja, Poetin heeft op het juiste moment toegeslagen. Ja, daar lijkt het wel op. Hij heeft gewacht uh, tot uh, de, de onderhandelingen met Europa waren uitgeput. En op dit moment, uh, ja, nu er eigenlijk niks met te bespreken is tussen Brussel en, uh, en Kiev, heeft hij toegeslagen, ja. Dankjewel David-Jan. David-Jan, Godvraag was dat vanuit Moskou. Gerrit Hiemstra is binnengekomen. Gerrit, wat is het toch zacht, dat weer. Ja, dat klopt. Uh, vandaag ook weer temperaturen die uh, rond de 10 graden zitten. En uh, ja, dat is nog een keer uh, met zuidwestenwind. Dan uh, ja, wordt er eigenlijk alleen maar zacht lucht uh, aangevoerd vanuit het zuiden. Yeah. Waar ja. de temperatuur sowieso wat hoger is dan... Uh, maar het is wel door... een beetje grijs. Ja, klopt. Het komt door een front wat boven ons hoofd hangt. Dat is vrij stationair, dus dat betekent dat het nauwelijks van plaats verandert. Uh, ook morgen hebben we er nog mee te maken met de bewolking. Misschien dat het in de middag wel een beetje kan opklaren. En ook morgen is het weer zacht met zo'n 9, misschien 10 graden. Ja, um, en daarna? Opklaringen, wisselvallig? Het wordt eh, namorgen wel een beetje anders... want het front gaat dan toch passeren in de nacht na donderdag. Dan krijgen we donderdag buien, vrijdag ook. Eh, temperatuur vrijdag weer wat lager, een graad of zes. Maar in het weekend gaat het weer wat omhoog. En dat betekent dat het dus gewoon aan de zachte kant blijft. Dankjewel Gerrit. Ondertussen is A3 Duivenstein begonnen in de Eerste Kamer. Zullen we even een klein stukje luisteren... naar de eerste zinnen van Duivenstein. De brom overigens, dat ligt in Den Haag. Nou, laten we maar zo zeggen. U weet nu dat Adrie Duivenstein is begonnen aan zijn eerste termijn. Er zit een soort van brom op. Daar gaan we natuurlijk eventjes aan werken om te kijken... of we dat er een beetje uit kunnen filteren. Adrie Duivenstein is dus begonnen aan zijn eerste termijn... aan al zijn bezwaren. Ondertussen hebben we een beter geluid, hoor ik. Nou... Laten we eens eventjes kijken. En in die zin is dan ook aan de minister van Wonen en Rijksdienst gevraagd... te komen met nieuwe wetgeving. En deze wet is in combinatie met de wijziging van enige wetten... met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling... van de eigen woning vandaag onderwerp van gesprek. Maar dat is volgens mij niemand ontgaan. Uh, langs de lijn van uh, afzonderlijke uh, wetsvoorstellen is er in de Eerste Kamer uitgebreid gesproken over uh, verschillende ingrediënten van de wetmaatregelen uh, Woningmarkt 2014. De behandeling van de voorstellen... We gaan straks aan Margrethe Booglop vragen wat hij allemaal uh, verder heeft gezegd. U weet nu dat Adrie Duiverstein is begonnen en dat eigenlijk het debat begonnen is, ongeacht. Uh, laat maar zeggen, daarmee wil ik geen onrecht doen aan de sprekersforum. Maar het gaat uiteindelijk straks om wat de Partij van de Arbeid... en wat met name Adrie Duiverstein van de wetsvoorstellen vindt... over de verhuurdersheffing van minister Blok. We gaan praten over Turkije, want er is een pijnlijke affaire daar... voor de Turkse AK-partij. Dat is de regeringspartij van premier Erdogan. De zoons van drie ministers van zijn kabinet... zijn opgepakt in een corruptiezaak. Ook een aantal bekende zakenmannen is gearresteerd. Dat praten we over met buitenland-redacteur Kusja Hesetin. Kusja, om wie gaat het en waar en hoe zijn ze opgepakt? Maar eerst even om wie gaat het. Nou, uh, het is dus een grootschalig onderzoek, hè, wat jij al zei... Naar, naar corruptie binnen de overheid en de zakenwereld. Turkije werd echt wakker met dit bericht. Tientallen arrestaties. Er zitten dus hele bekende zakenmannen bij. Bijvoorbeeld een vastgoedmagnaat die één uh, van de 35 Turken is... die op de lijst van Forbes Magazine staat. Dus ah, behoorlijk jij, rijk. Behoorlijk rijk. En zoals jij net al zei, al drie zoons van ministers. Uh, minister van, Europees, uh, minister van uh, Economie, minister van Milieu en minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Dus de zoons zijn ervan er opgepakt. Dus dat zijn geen kleine vissen? Nee, absoluut niet. Nee, nee. En hoe zijn ze opgepakt? Nou, ze hebben verschillende kantoren, zijn ze binnengevallen vanochtend. En wat ik heb begrepen, dat er ook een hele grote Turkse bank... de general manager daarvan, die is, wordt ook op dit moment verhoord. Dus het is echt een hele grote namen bij, uh, bij, bij zo'n arrestatie. Het lijkt alsof ze met een grote schoonmaakactie bezig zijn. Is dat ook zo? Ja, kijk, er wordt natuurlijk volop gespeculeerd nu in de Turkse media. En uh, ze, er is, er is, op dit moment is er tussen de Gulaan-beweging, dat is een islamitische beweging, uh, de prediker Fetullah Gulaan, die woont in de VS, die heeft jarenlang samen met Erdogan, hebben ze eigenlijk uh, de, politiek, de politieke macht van het leger, hebben ze, hè, daar hebben ze een einde aan gebracht. En nu, het afgelopen jaar, hebben ze openlijk. Ruzie, hè? Ja. Het moddergooien is eigenlijk begonnen. En uh, heel veel uh, analisten beweren nu dat dit een actie is van Gula. Want uh, je, moet, je, je moet het zo zien. Aanhangers van deze beweging die zitten op hoge plekken in Turkije. Dus bij justitie, in het onderwijs, in de media. Ze proberen eigenlijk op deze manier het te ontregelen. Precies, precies. Eigenlijk gezichtsverlies voor de AK-partij. Nou, dat lijkt me ook nog wel gezichtsverlies. Ik bedoel, op het moment dat zonen van ministers... en niet één, maar wel drie worden opgepakt... dan heeft de premier toch een probleem. Absoluut. Kijk, je kan het ook zo zien. Hè? De, uh, de aanhangers van de Gulen-beweging... Die hebben jarenlang stonden ze achter de AK-partij. Nu is er een openlijk... Hè, nou ja, lichte oorlog kan je het bijna noemen. Moddergooien is al begonnen, wat ik al zei. En als deze meneer nu oproept om... Uh, hè, om niet op Erdogan meer te gaan stemmen, ja, dan heeft hij dat kunnen, dat kan een probleem veroorzaken. En heeft de premier Erdogan al gereageerd hierop? Heeft hij al wat van zich laten horen? Nou, hij, hij was heel cryptisch weer met, met: hij is in Konya op dit moment, een stad in Turkije, in het midden van Turkije. En uh, hij zei daar dat Turkije geen bananenrepubliek is. En dat niemand Turkije klein kan krijgen, ook niet de regering. Dus ze kunnen wel blijven proberen, maar het gaat niet lukken, zei hij. Ja, maar nu uh, binnenkort zijn de verkiezingen, wanneer zijn die verkiezingen dan? In maart. In maart, dus ja. dat is al vrij, uh, vrij snel. Precies. Dat, is dit beschadigend voor uh, zijn partij, voor de AK-partij? Ja, wat ik al zei, hè, want uh, Erdogan heeft in de afgelopen tien jaar veel stemmen gekregen. Vooral van, van de achterban van de Gulaan-beweging ook. En nu is de grote vraag, hè, van, gaan zij op Erdogan stemmen of luisteren ze naar... Die hier Julia in de VS en zeggen ze: Nou, uh, Erdogan, wij gaan dit jaar niet op jou stemmen. En dan heb je natuurlijk ook nog hè, in juni, afgelopen zomer, gingen miljoenen mensen de straat om, natuurlijk, om te protesteren tegen Erdogan. Dus de grote vraag is: Hoe, hè, hoe gaan de verkiezingen eruit zien? Ga, als Erdogan natuurlijk Istanbul verliest, dan is dat. Ja, dan is hij eigenlijk verloren. Precies. Nou ja, goed. In ieder geval, wij spraken daarover met elkaar vanwege dat opmerkelijke feit dat de zonen van drie ministers van het kabinet zijn opgepaakt vanwege corruptie. Dankjewel, Koesja. Um, Adrie Duivenstein, zullen we hem er nog eventjes. Ja, de laatste 40 seconden zijn gewoon voor Duivenstein. We luisteren mee. We hebben een aantal in het regeerakkoord opgenomen hervormingen. om vervolgens concreet in te gaan op een zevental beleidsaspecten. waar door het kabinet maatregelen voor worden uitgewerkt. En de zeven zogeheten agendapunten die de hervorming van de woningmarkt zouden moeten vormgeven. Uh, Dit gaat over de brief die de minister heeft geschreven en het antwoord van, van Duiverstein daarop. En Duivestein had daarvoor weer allerlei vragen gesteld. Gaat allemaal over de verhuurdersheffing, het debat in de Eerste Kamer waar het vandaag om draait. Stemt de Partij van de Arbeid in? Stemt A3 Duivestein in of niet? Het antwoord op die vraag volgt pas veel later, wellicht pas morgen. Maar het debat is nu begonnen. Het spel is op de wagen, zeggen ze dan in sporttermen. We blijven het volgen, hier op Radio 1.